9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister De Jonge garandeert dat iedereen die positief wordt getest op corona... ook een bron- en contactonderzoek krijgt. Daaruit moet blijken waar de besmetting vandaan komt... en wie er nog meer besmet kunnen zijn. De komende weken worden steeds meer mensen getest... en de Tweede Kamer wilde weten of de GGD's al die contactonderzoeken wel aankunnen. Minister De Jonge antwoordde daarop dat dat het geval is... In juni moeten alle Nederlanders getest kunnen worden. Daar zijn de GGD's nu nog niet klaar voor, maar tegen die tijd wel, denkt de minister. Nederland gaat volgende week massaal naar de kapper. Bij het online bookingssysteem Salonized loopt het sinds gisteravond storm. Er zijn op de site al zo'n 150.000 afspraken gemaakt. Normaal zijn dat er in de drukste tijd van het jaar, december, zo'n 450.000 in een hele maand.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 De BBC heeft voetbalster Vivianne Miedema uitgeroepen tot speelster van het seizoen. De spits van Arsenal bleef ploeggenoot Danielle van der Donk voor. Die eindigde als derde achter Bethany England van Chelsea. Miedema scoorde dit seizoen 14 treffers in 15 competitieduels. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 2 en 8 graden. Morgen zonnig met wat hoge bewolking. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Zaterdag mogelijk 25 graden. Dit was het NOS Journaal.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 min of meer een kopie van de opening van uur 2 vorige week. De eerste thuismaaksessie van de auteur van En dit is de tweede keer dat we een sessie maken. Black Operator met Desolation Blues. Lekker een rock om gewoon ook weer mee te beginnen. En we gaan weer gauw verder, want er staan ook nog in dit uur een paar nieuwe singles gepland. Lesset met Bulletproof is een single die we al vorige week hebben gedraaid. Maar je hoort hem nu opnieuw. tried to toughen me up, they tried to make me bulletproof. I've never been so close to fracturing Soms uh, loop je wel eens wat dingen aan te kondigen. zeg je dat er meerdere singles zijn, dan blijkt dat er achteraf dan maar één te zijn. Ja, uh, soms uh, wil ik nog wel eens te veel beloven. En ja, er is ook nog wel eens een spreekwoord van uh, veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugdeleven. Maar dat is het uh, nou helemaal zo. Lasset was dat uh, waar we mee begonnen in dit uh, blokje van twee. En Ivy met UC en dat is een hagelnieuwe single, uh, die hoorde je net... Toegekomen aan een band die toch ook een beetje pittige muziek maakt. Alison's Fall. Ik ben er aangekomen door te luisteren naar het programma Zwaardvis. Voor de mensen die dat leuk vinden, kunnen ze dat weer doen. Komende zaterdag tussen 12 en 2 bij Radio Kapelle. Willem de Waard is de gastheer. Maar dankzij Willem de Waard ben ik toevallig wel aan deze band gekomen. Bovendien mag ik toevallig ook nog komende zaterdag iets vertellen over de koperen Corona. Het gaat over straatartiesten. Allison's vol. Ik weet niet of ze straatartiesten ooit zijn geweest, maar het nummer dat heet Rambling A lonely gambling man who just moved into town. He didn't ever live until she came around. Once he got lucky, but he couldn't get it straight. He fell in love and he lost her on the way. Change Met her during happy hour, working this state. They sunk him up, she was still in his head He's a lost cause, losing his trust up the drum no one ever... Het waren weer twee uh, leuke nummers achter elkaar. Alison's Fall met Rambling. En daarachter een indie band. Jonge gasten, jonge honden. Dat vind ik altijd leuk als je dat soort uh, mensen uh, aan het werk hoort. Lucky Blue met Alone. Ja een van de uh, nummers die uh, eigenlijk uh, bijna ons ontschoten zijn, maar dat uh, heeft ook uh, te maken dat we een beetje stil hebben gelegen en dus nu met die thuismaak sessies uh, bezig zijn. Zo af en toe wil ik nog uh, ook op de dag zitten bij uh, de Zandvoortse omroeporganisatie door tussen 10 en 12 iets te doen. Joe Marches draai ik daar met Monsters. Gewoon omdat hij lekker vlot klinkt, maar omdat het ook een uh, goede inhoud heeft qua tekst in deze periode. Maar ze heeft inmiddels ook een nieuwe single uitgebracht en die hoor je hier. Dat is een maar dat heet Long Term Parking I sink where I cannot see. I'm deeper than the deeper sea. Deeper than the deepest sea. In de categorie mysterieuze muziek, maar dat zullen ze denk ik wel anders zien. Outer Skin, ook uit Zuid-Holland, ergens ook onder de rook van Rotterdam komen deze mensen vandaan. Why Dean heet uh, het nummer wat je hebt uh, kunnen horen. Ja, waar ik eigenlijk min of meer verslingerd aan ben, maar dat is uh, denk ik ook uh, iets waar ik uh, toch geen geheim uh, van maak. Is een band die uit Amsterdam of Arnhem beide, want uh, daar huizen de, de bandleden. Veline, dat is uh, Nederlandstalige electro en het nummer dat heet natuurlijk Alleen.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 Een boekje van twee, Verline met Alleen. Blijven zwak houden voor deze band die uh, opereert vanuit Amsterdam en Arnhem. Want daar schijnen de muzikanten rond uh, te lopen. Daarachter hoorde je Melle met On The Road. Dat is een nieuwe single van hem. Uh, Melle is uh, bij ons uh, geweest in uh, de studio van uh, de Zandvoortse omroeporganisatie. Daar heeft hij uh, onder andere ook dit nummer een keer laten horen. En dit is uh, het uh, nieuwe werk uh, van hem wat we de komende weken ook vaker uh, voorbij zullen laten komen. Nieuw is ook de nieuwe single die heb je vorige week al kunnen horen van Leuna met Terrified. kunnen horen. Leuna met Terrified. Dat is een vrij uh, nieuw nummer. Vorige week uh, begonnen we deze thuismaaksessies met een uh, nummer van Glasswolf. Uh, dat uh, nummer heette Hype, maar dat was al wat langer uit. Blown Apart is uh, van uh, februari van de, dit jaar. Ja, en ook voor hun geld, het is natuurlijk een hard gelag als ze op dit moment de optredens stil liggen. Hoewel, misschien is Glasswolf bezig met uh, nieuw materiaal en komt er dus nog een opvolger van Blown Apart. Nu, tijd voor een voormalige deelnemer aan de Rob Akta wordt Sterker nog, ze hebben hem gewonnen ooit. En dat was Nemesis. Het nummer dat heet Pornstar. Er zijn weer twee nummers achter elkaar, en we zijn ook weer aan het eind gekomen van deze thuismaak-sessie van 7 mei 2020. Of er ooit nog een live uitzending zal gaan komen? Wij denken het uh, uiteindelijk wel hoor, dat, uh, dat zal gerust uh, goed uh, gaan komen. Metal Lake Bloodcross, dat was uh, het uh, tweede nummer van het laatste blokje, en we sluiten af. Zullen we hem dan nog maar een keertje doen, Uberig? En mochten we dan tijd hebben, moet je nog iets extra's. Ik zeg tot volgende week. Dag. You, say you wanna grow old with me, but I just wanna stay young. You say you wanna get over me, and I wanna lay under human time. You say you don't want no more fights, but a bitch like me on your side.